11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Voor het kabinet dreigt een forse tegenvaller in de kosten op de kinderopvang. Dat blijkt uit ramingen voor de voorjaarsnota. Het precieze bedrag moet nog blijken. Maar volgens ingewijden ligt het rond de 200 miljoen euro. Sociale zaken wijst erop dat ramingen voor de uitgaven van kinderopvang vaak niet kloppen. Het ministerie bekijkt of er betere inschattingen kunnen worden gemaakt. In het voorjaar komt minister Kamp met plannen om de kosten voor de overheid te beperken. Kamp maakt vandaag bekend dat acht gemeenten samen een kleine 3 miljoen euro krijgen om de wachtlijsten in de kinderopvang weg te werken. Volgens de minister kunnen gemeenten meehelpen gebouwen geschikt te maken voor kinderopvang. De acht gemeenten zijn de vier grote steden en Haarlem, Amersfoort, Nijmegen en Ede. KLM verhoogt met ingang van vandaag de brandstoftoeslag... vanwege de sterk gestegen olieprijs. Een retourticket buiten Europa wordt 30 euro duurder. En voor een retourvlucht binnen Europa moet 6 euro meer worden betaald. In januari werden de prijzen ook al verhoogd. Door de onrust in de Arabische wereld stijgt de olieprijs... en die stijging berekent de KLM door aan de reiziger. Koningin Beatrix is in Qatar voor een tweedaags staatsbezoek. De koningin heeft daar samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxima... een ontmoeting met de emir Sheikh Hamad. Koninklijk huisverslaggever Marieke de Vries is in Qatar. Het is de allereerste keer dat een Nederlands staatshoofd de golf bezoekt. Uh, nooit eerder geweest in Dubai of Kuwait, uh, maar wel nu voor het eerst in Qatar. En dat begint vandaag. Ze dus gaat naar een museum over uh, islamistische kunst en ook zal ze een ontmoeting met het bedrijfsleven bijwonen... alsnog een rondetafelconferentie, maar dan in Qatar. Gisteren dineerde de koningin bij de Sultan in Oman. Dat was een privébezoek. Over wat daar is besproken is niets bekendgemaakt. De VVD en de PVDA vinden dat oudere automobilisten pas op hun 75ste medisch gekeurd moeten worden. Nu gebeurt dat als ze 70 worden. Volgens de twee partijen is die leeftijdsgrens achterhaald, omdat mensen tegenwoordig langer gezond blijven. Ze wijzen bovendien op dat de pensioenleeftijd ook omhoog gaat. En dat in de praktijk vooral mensen ouder dan 75 een gevaar op de weg worden. De VVD en de PVDA komen vanmiddag met hun voorstel tijdens een debat met minister Schults van Hagen. CDA en PVV staan niet afwijzend tegenover het plan, maar vinden wel dat eerst zeker moet zijn dat verhoging van de keuringsleeftijd niet ten koste gaat van de verkeersveiligheid. Heerenveen krijgt een nieuw TIAF-stadion. De huidige schaatstempel is sterk verouderd en toe aan vernieuwing. Renovatie is geen optie, omdat de Nederlandse wedstrijdschaatsers zich dan niet meer goed in Nederland kunnen voorbereiden op alle toernooien. Het nieuwe T-Half moet verrijzen naast het Abel-Lenstra-stadion... van eredivisieclub Heerenveen. En is in 2015, als alles goed gaat, klaar. Er is nog wel een probleem. Het complex kost 100 miljoen euro. En dat bedrag moet nog bijeen worden gebracht. Een lobbyclub onder leiding van KNSB-voorzitter Doekle Terpstra... gaat op zoek naar geldschieters. Dat het weer nog zwaar bewolkt en vooral in het midden en noorden van het land wat regen. Vanmiddag wat zon, maar ook een bui. Vrij veel wind en het wordt 7 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. ANW verkeersinformatie: er staat viel op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en het knooppunt in Nieuwe Meer 4 kilometer. En ook bij Amsterdam aansluitend op de A10 in de richting van Amersfoort bij het knooppunt in Nieuwe Meer 2 kilometer.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 Goedemorgen, ik heb dit uur weer een paar mooie en interessanter verhalen voor u. Ik breng u bijvoorbeeld in contact met Joan Hansink. Zij springt al jaren in de bres voor geadopteerde volwassenen. Adoptie moet alleen kunnen als het kind het nodig heeft, vindt zij. En niet om mensen met een kinderwens aan een kind te helpen. Over een minuut of tien praat ik met Joan. Zij is voorzitter van United Adoptees International. En u doet het vast ook wel eens. Kleren die u niet meer draagt in de kledingcontainer gooien. Maar wat gebeurt er eigenlijk mee? Wordt het weer gedragen, opnieuw? Of misschien wel tot keukenblad of deur gerecycled? En we bezoeken ook nog de Koene. Niet voor een feestje, want meneer en mevrouw krijgen geen huurwoning... omdat ze 315 euro per jaar te veel verdienen. Wilt u mij dit allemaal zien doen of heeft u vragen? Surf naar de maar eerst even mijn verwondering bij de krant van vanochtend. Want daarin staat nieuws over de wet op de gratis schoolboeken. Dat blijkt vooral een cadeautje voor ouders van schoolgaande kinderen geworden. Het werkelijke doel om de concurrentie op de boekenmarkt te vergroten... en daarmee het lesmateriaal goedkoper te maken, is niet gehaald. Dat concludeert de Nederlandse mededingingsautoriteit... in een rapport over schoolboeken. Aan de telefoon is Jesse Klaver. Hij is onderwijswoordvoerder voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Goedemorgen, meneer Klaver. Goedemorgen. We hebben vier minuten om dit op te helderen. GroenLinks, uw partij... Die heeft zich sterk gemaakt voor die wet uit 2008, maar goedkoper zijn ze dus voor de belastingbetaler althans niet geworden. Ik zeg, doel niet gehaald. Uh, klopt, helemaal eens. Uh, mijn partij heeft zich daar eerder uh, sterk voor gemaakt. Ik moet wel zeggen, al bij de begrotingsbehandeling van dit jaar heb ik aangegeven uh, dat we volgens mij beter van deze, van deze wet kunnen afstappen, van die gratis schoolboek. Want het is een cadeau voor de hoogste inkomens eigenlijk. Had u het niet kunnen zien aankomen? Uh, nou, het maar niet, anders hadden we denk ik een andere keuze gemaakt. Wat er nu blijkt is dat je ziet, het werkt niet. Uh, de, uh, het, het gaat, uh, het, de kwaliteit wordt niet beter van de boeken. Sterker nog, scholen gaan minder boeken bestellen. De kosten gaan niet omlaag. Uh, dus eigenlijk uh, schiet deze wet haar, uh, haar doel voorbij. De ouders moeten weer gaan betalen. Nou, volgens mij kunnen we het geld wat met deze gratis schoolboeken wat daar uh, wat er Het gaat over 300 miljoen uh, kunnen we veel beter investeren in de kwaliteit van het onderwijs, uh, bijvoorbeeld in het uh, passend onderwijs. En uh, ja, u zegt we moeten hier vanaf, maar hoe snel kan dat dan? kan dat heel snel als de Kamer hiertoe besluit. Het enige is dat de coalitie uh, dit in haar coalitieakkoord heeft opgenomen... dat dit erin moet blijven. Dat is uh, vooral voor het CDA belangrijk... want het is een koopkrachtmaatregel voor de hogere uh, inkomens... en dan voor de gezinnen daar. Het is eigenlijk een verarming van het onderwijspakket gebleken natuurlijk... omdat de scholen op het budget moeten letten... en daardoor ja. inderdaad zeggen van ja, dat boek nemen we niet meer... want dat is eigenlijk veel te duur. Uh, u zegt zelf al, ja, uh, het heeft niet echt gewerkt. Zijn er überhaupt nog voordelen aan deze wet? Nee. Ja, ik zie ze niet meer. Uh, want wat deze wet doet is inderdaad niet de kwaliteit verhogen van de, van, van de schoolboeken. Ze ook niet goedkoper maken. En het is alleen een, een koopkrachtgeparatie die we met onderwijsgeld doen. En in deze tijd... Kan ik dat, ja, kan ik dat niet, uh, wil ik dat niet voor mijn rekening nemen. Uh, omdat we zien dat er gewoon bezuinigd wordt op het onderwijs. Bijvoorbeeld op het passend onderwijs waar ik het over had. De meest kwetsbare leerlingen. En daar zouden we dit geld uh, heel goed voor in kunnen zetten. Ja, alleen en... de hoge inkomens, zegt u overigens. Maar de ja. middeninkomens, profiteren die daar niet van? Nou, het zijn vooral de, de, hogere, uh, de hogere middeninkomens. Ja, vooral de hogere inkomens. Want wat we hadden was de WTOS. Dat is de wet de onderwijsbijdragen onderwijsbijdrage en schoolkosten. Voordat we de gratis schoolboeken kregen. En daarmee zorgden we ervoor dat de mensen die uh, niet... De staat waarom de schoolboeken te betalen, dat die dat gewoon bekostigd kregen. Ja, ik zou dan denken, iedereen profiteert ervan. Toch mooi meegenomen. Uh, ja, iedereen profiteert ervan, uh, maar het is belastinggeld. En uh, de vraag is of het nodig is dat iedereen daarvan mee profiteert. Want volgens mij hebben wij allemaal, uh, als je mensen in Nederland vraagt... wat vindt u heel belangrijk, dan zegt volgens mij iedereen de kwaliteit van het onderwijs. En daar moeten we in investeren. En ik kan geen mens, behalve dan in het kabinet, geen mens in Nederland vinden... die zegt de bezuiniging op het passend onderwijs, op de meest kwetsbare leerlingen... die zijn goed nou, en die zouden we hiermee niet uh, kunnen doen. Heeft u onterecht vertrouwen gehad in die markt? Drie jaar geleden? Toen wij daarmee instemden, ja, ja. natuurlijk. Ja. En nu moet het er weer... Nu, ja, nu, nu dus weg, in ieder geval. En we, we, ja, ja, hoe dat, snel gaat u dit in de kaart stellen? alleen de aanleiding van dit bericht, hè. Wij, al bij de begroting heb ik aangegeven, hey, volgens mij gaat het hier om een koopkrachtmaatregel. Dat is niet wat we met onderwijsgeld moeten doen. Nee, want de concurrentie is niet vergroot, zoals u wilde, en dus ook is de prijs niet gedaald. Ja, en de kwaliteit niet toegenomen. Jesse Klaver, GroenLinks-Kamerlid, dank u wel. Dank u wel. Dit is de Gids.fm. Vara Radio 1. Je ruimt de klerenkast op en kleren die je niet meer draagt... breng je naar de kledingcontainer... om zo je slechte geweten over zoveel overvloed enigszins te sussen. Maar welke kleren zijn eigenlijk nog goed genoeg voor die tweedehandsmarkt? Dat weet Anita van der Hulst, want jij bezocht een sorteerbedrijf... voor tweedehands kleren. Ja, klopt. Nou, dat was een bedrijf wat, waar alle kleren uit de kiesiecontainers... dat zijn speciale kledingcontainers, eh, naartoe gebracht worden. En op alle kledingcontainers waar je je kleren ingooit... er staat altijd zo'n bordje van kleren moeten schoon en heel zijn en in een afgesloten vuilniszak. Uh, en moet ook nog te vermarkt te zijn. En die kleren gaan dan naar Oost-Europa en Afrika. En ook steeds meer komt op, de, op de, Nederlandse, de Nederlandse markt terecht. Ja, want wat gebeurt er met de rest? Dus met die kleren die misschien ja, toch hier en daar een scheurtje hebben wellicht? Nou... Voor de rest gaat al heel erg veel naar de vuilniszak. Want ik weet niet hoe jij dat doet. Maar ik beoordeel dat dan thuis van. Nou, kan iemand hier nou nog iets aan hebben? Nou, en is er dan echt een, een, een slijtplek of wat dan ook? Dan denk ik, nou, dit kan echt niet meer. Hup, in de vuilniszak. De rest, die er dus door zo'n sorteerbedrijf wordt uitgesorteerd. wordt nu als bulk verkocht. En uh, bijvoorbeeld als vulling voor autodeuren. Soms ook kastdeuren. Nu is er een proefproject, acht bedrijven die hebben zich verenigd in textiles for textiles, textiel voor textiel, om via een sorteermachine die alles sorteert op kleur en op, op soort materiaal toch weer te kunnen gebruiken. Ik ging naar zo'n sorteerbedrijf, Wieland in uh, Wormerveer, dat nu die uh, nieuwe sorteermachine gaat neerzetten. Oh. Vanaf een lopende band worden er tientallen vuilniszakken vol kleding in een grote bak gestort. En daar vindt dan de eerste sortering plaats. En ik zie hier heel veel vuilniszakken en allerlei andere zakken met kleren. Die worden hier geleegd door zo'n twintig vrouwen... en die al die kledingstukken razendsnel bekijken en dan in heel veel verschillende bakken gooien... En dat sorteren, Hans Bon van Wieland Textiles, dat gebeurt allemaal met de hand? Ja, dat gebeurt allemaal met de hand. Je moet je voorstellen als wij uh, uh, zeg maar 160 ton in de week uh, um, sorteren. Dat er gemiddeld ongeveer vier stuks in een kilo zitten. Nou, reken maar uit hoeveel stuks er dan door die handen gaat. En allemaal wordt ge, uh, uh, gekwalificeerd en daarna allemaal weer wordt ingepakt. Dus heel veel handeling zit eraan het uh, proces. En uh, uh, dat. Ja, dat betekent voor ons dus gewoon veel mensen. En, en dat maakt het proces heel kostbaar. En mijn zak met oude spullen geef ik nu aan een medewerkster een oude maillot. Nou, kater. Dat is oude katoen. Gaat in de oude katoenbak. Dan een t-shirtje. Ziet er nog redelijk uit. Tops, Dames. Dames. Dus dat gaat de tweedehandsmarkt op. En dan een oude sjaal. En het winter. Voor de winter? winter. Nou, alleen de oude mayo gaat echt weggegooid worden. Uh, Ellen van den Adel, uh, u bent van Textiles voor Textiles. Ja. Een deel van dit textiel uh, wordt nu, en dat wordt in de toekomst meer, hergebruikt voor weer nieuwe kleding. Wat van deze kleding zal weer gerecycled worden? Nou, er wordt dus een deel, zoals Hans aangaf, opnieuw gedragen. Dat kan zo hergebruikt worden omdat mensen het dragen. Een ander deel, dat niet opnieuw gedragen kan worden, dat kan gerecycled worden. En als dat goed wordt uitgesorteerd, op kleur en op vezel... en dat kunnen wij straks, omdat we een automatische sorteermachine aan het bouwen zijn hier bij Wieland... dan kun je van al diezelfde vezels in al diezelfde kleuren... bijvoorbeeld een spijkerbroek, die is blauw en die is van katoen... En als al die oude spijkerbroeken die niet meer gedragen kunnen worden... in het bakje blauwe spijkerbroek katoen terechtkomt... dan kunnen we daar weer opnieuw vezels van maken. En een andere partner in ons project die maakt ook daadwerkelijk die vezels. En die vezels die kunnen dan samen met ruwe katoenenvezels gemengd worden... en weer opnieuw een spijkerbroek worden. En zo'n project hebben we al gedaan. Een proefproject hebben we gedaan. Dus er zijn nu al spijkerbroeken op de markt. Van G-Star, die gemaakt zijn van gerecyclede vezels voor een gedeelte. Dus 10% van een nieuwe spijkerbroek, in dit geval, is gemaakt van vezels... die zijn herwonnen uit oude spijkerbroeken. En dat kan omdat we met de automatische sorteermachine... in de toekomst dat natuurlijk in veel grotere hoeveelheden kunnen gaan doen. Maar betekent dat ook dat... Uh... Nu is het zo dat je alleen maar uh, de nog mooie spullen, gewassen, liefst, gestreken, alle knopen eraan, in de kledingbak gooit. In de toekomst kan je bewijzen je, je oude vaathoekje nog in de kledingcontainer gooien. Ja, dat is uh, absoluut waar en dat is een hele mooie ontwikkeling. Want nu moet je zo zien dat elke uh, vuilniszak textiel wat in een container komt... er komt ook een vuilniszak textiel in het restafval terecht. En dat is natuurlijk ontzettend zonde. En met deze nieuwe ontwikkeling zal het in de toekomst zo zijn... dat ook die vuilniszak die in het restafval terecht komt... gewoon ingezameld kan worden, gerecycled kan worden. En daar kunnen wij weer hele mooie nieuwe kledingstukken van maken voor een deel en voor een ander deel kunnen we daar weer andere producten van maken. Bijvoorbeeld met fabrikanten van, van keukenbladen of deuren, hè, want vulling van dat soort producten zou ook van tweedehands textiel kunnen zijn. Met fabrikanten van, uh, van kleding zoals G-Star, maar ook met fabrikanten van, van kunststofvezels zoals polyester, acryl. Maar dat is echt nog in de beginfase, dus we zijn allerlei tests aan het doen. En met G-Star hebben we als eerste nu uh, een, een kledingstuk op de markt kunnen brengen, wat voor een deel van die gerecyclede vezels is gemaakt. Hans Bon van Wieland Textiles. Gaat dit nou in de toekomst allemaal automatisch? Nou, wat we tot nu toe uh, uh, hebben kunnen mechaniseren, dat is gemechaniseerd. Maar sorteren zelf zal nooit automatisch gaan. De eerste sortering? De eerste sortering dat zal nooit automatisch gaan. Waarom niet? Nou, je kunt geen machine bedenken die gaat zeggen dit is mode en dit is geen mode. Alleen dat al. En dat is voor ons toch een heel belangrijk uh, element. Want ook in Ghana of in Kenia staat een schotel op het dak. En die weten heel goed wat wij hier in het westen dragen en dat willen ze daar ook graag dragen. Hans van Bon was dat, van Wieland. Een bedrijf dat dus lompen uitzoekt om nog een keer te gaan gebruiken. Tijd voor een bekend geluid nu. Want kent u ze nog? Oasis, die Britse band rond de broers Keller, Noel en uh, Liam waren dat. Ze scoorden hits, maar onderling ging het niet zo lekker tussen die broers. Dus Noel stapte eruit. En Oasis, ja, die ging gewoon verder. Maar wel onder een andere naam, namelijk BDI. You didn't know what to say. Can't a day Can't get out your own way. Well, hold on. ligt toch wel bekend in het gehoor. De roller van BDI uit januari 2011. De je groeide op dus in een Fries dorpje. En ik begrijp dat je het daar niet zo prettig vond. Nou, nee. Uh, je ziet altijd dat je ja, anders bent. Niet dezelfde huidskleur. Uh, kleine pesterijtjes op school. Daardoor voel je je altijd uh, buitengesloten. En hoe reageerden je ouders daarop? Nou, bezorgd. Ik kreeg wel genegenheid, maar dat voelde niet zo aan zoals ik dat wilde, zeg maar. Het voelde gewoon heel vreemd. Niet echt, of niet? niet ja, niet echt. Een geadopteerd meisje was dat in Spoorloos. Het bekende tv-programma waarin mensen op zoek gaan naar elkaar. De emotionele problemen die deze vrouw inmiddels uh, sinds haar adoptie ondervindt... volwassen is ze natuurlijk uiteraard al... zijn niet ongewoon onder haar lotgenoten. Ik ga erover praten met Joan Hansink. Zij is voorzitter van United Adoptees International. En dat is een organisatie van en voor volwassen geadopteerden. Mevrouw Hansink, goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Is het herkenbaar, dat fragment? Ja, dat is zeker herkenbaar. Ik heb uh, vele geadopteerden gesproken. En uh, het is uh, ja, een algemeen feit gegeven. En wat is, wat is een algemeen feit gegeven dat geadopteerden zich toch niet zo heel erg thuis voelen uiteindelijk? Um, ja, het is het leven in spagaat. Hè? We, we noemen het dan zeg maar, bij de Aziaten het bananeffect. Ja, de gele buitenkant, de witte binnenkant. Uh, je hebt je zeg maar, gevoegd. Naar je dominante groep waar je in terecht bent gekomen, dus de Nederlandse samenleving, de redders. En, maar van binnen of, of door de buitenwereld word je toch vaak bestempeld als buitenlander. Uw organisatie uh, wil ook een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over adoptie. Want zegt u bijvoorbeeld ook: adoptie moet altijd een laatste redmiddel zijn. Is adoptie dat nu niet dan? Nee, wat je, wat je ziet. Uh, uh, Bijvoorbeeld in de media hoeveel misstanden uh, er aan het licht komen, is dat uh, adoptie als een uh, redmiddel wordt, als eerste hulpmiddel wordt uh, verleend. Kijk, laten we kijken bijvoorbeeld naar Haiti. Hè, vorig jaar hebben we een vliegtuig gestuurd om die kinderen daar op te gaan halen. Terwijl uh, terwijl ik denk, ja, we laten de hulporganisaties eerst hun werk daar doen. Hè, het is zo'n chaotische situatie. En ga dan eens kijken. Uh, wat je nog verder uh, voor de families en voor de kinderen kunt betekenen. Het wordt wellicht als redmiddel beschouwd voor de kinderen zelf... om ze daar weg te halen. Ja, het zou een laatste redmiddel zijn. Kijk, we hebben met elkaar allemaal afgesproken. Hè, dat staat ook in het kinderrechtenverdrag. Uh, als er een situatie uh, zich voordoet dat een kind zeg maar, uh, zonder ouders uh, komt zitten... dan uh, is een overheid verplicht om alternatief zorg te bieden. Dat kan zijn pleegzorg, uh, binnenlandse adoptie of plaatsing binnen familie. Maar um, wat je nu ziet de te dagen is dat de, deze stappen allemaal worden overgeslagen en dat adoptie als eerste middel wordt ingezet om die kinderen te redden tussen aanhalingstekens. U zou het graag weer terug willen draaien zoals het bedoeld was? Ja, absoluut. Uh, nou, nogmaals, uh, dat kinderrechtenverdrag is daar heel duidelijk over en uh, op dit moment gebeurt dat gewoon niet, omdat het te maken heeft met een grote kinderwens vanuit het Westen en uh, er is heel veel geld mee gemoeid. Maar als dat verdrag op tafel ligt, zou je denken, dan moet iedereen zich dan toch gewoon aan houden. Dus waarom gebeurt dat niet? Waarom is er bijvoorbeeld niet meer druk? Het verdrag zegt het al, hè? het is een intentie. Dus uh, ik wil het verhaal niet te ingewikkeld maken en voor iedereen behapbaar. Maar uh, wij kunnen bijvoorbeeld niet gaan controleren in China. En wij kunnen niet controleren in India. Wij moeten vertrouwen dat de adoptie, adoptieprocedures daar volgens de regel, uh, wet en regelgeving uh, verlopen. En, Daarna kunnen wij het hier zeg maar Nederlands goed. U bent zelf uh, geadopteerd uit Korea. Ja. U was toen vier jaar. Wat is uw grote worsteling geweest? Uh, in mijn privéleven. Nou, wat had u bijvoorbeeld als geadopteerde later op latere leeftijd mee te maken? Want u bent nu inmiddels volwassen, een volwassen vrouw. Ja. U heeft zelf kinderen. Ja. Wat, waar bent u nog tegen aangelopen? Nou, het begon al na de eerste week. Ik heb mijn koffer gebakt... En ik dacht, jullie kunnen me allemaal meer vertellen, maar ik ga niet accepteren dat ik een nieuwe vader en moeder krijg. Want die lijken nog niet eens op mij. En ik kan het misschien een beetje omdraaien. Stel dat je hier een willekeurig kind van de basisschool afhaalt, op vier jaar leeftijd. En ga die maar eens in Ghana zetten. En die moet in een lemen hut gaan wonen, maïspap gaan eten. en Afrikaan worden. En het, waar wij zeg maar met z'n allen de samenleving aan voorbij gaan, is wat je eigenlijk vraagt aan dat kind om een andere identiteit aan te nemen... en vervolgens daar ook nog heel blij mee moet zijn. En daar komt die geestelijke spagaat weer om de hoek kijken. Ja, dat is het leven in spagaat. Uh, je, je past je aan, uh, in, aan die dominante groep waar je terechtkomt... Hè? de Nederlandse samenleving... Maar aan de andere kant voel je ook van binnen, ik ben niet helemaal Nederlands. En ik heb uh, genen en, en, en een familiegeschiedenis waar ik vandaan kom, een land, een taal. En wij zeggen ook altijd, je leeft met één voet in Nederland en één voet in het land van herkomst. En daar moet je constant tussen schipperen. En dat wil niet zeggen dat, dat je daardoor bijvoorbeeld in een psychiatrische inrichting terechtkomt. Maar het is bijvoorbeeld heel lastig. Uh, als ik het dan even op mezelf betrek. De familie, uh, december is de familiemaand. En dat is voor mij heel lastig. Want dan is het weer des te duidelijker. Wie is nu mijn familie? Want in Nederland, dat, ik heb een hele lieve familie. Maar dat is ook niet weer mijn echte familie. Heeft u en... nog contact met uw echte familie? Ja, uh, uh, uh, mijn adoptieouders hebben altijd voor een, uh, een, een zwakke adoptie gekozen. Dus dat wil zeggen dat je uh, contacten onderhoudt met, uh, met de ouders. Huh? Wij noemen het geen biologische ouders, maar ouders. Want ik ben ook geen biologische moeder, ik ben moeder. En uh, dus dat contact was, er. maar als kind ga je je toch aanpassen in de samenleving waar je terechtkomt. Want je wil geaccepteerd worden, je wil opgenomen worden... en je wil een soort verband of een verwantschap voelen... met de mensen waar je mee leeft. En hoe verliep dat contact met uw ja, ouders dan? Ja, dat was meer informatief. In de zin van, uh, ja, er werden foto's gestuurd... en informatie uh, verstrekt hoe het met mij ging. En dat was het? Ja. Die... Maar vervolgens uh, zijn ze in 1995 zijn zij hier gekomen... en toen werd het mij opeens duidelijk dat zij altijd ervan uit zijn gegaan dat wij alleen maar gingen studeren hier... en dat wij zouden terugkomen. En daar zie je de crux al. Dus dan vraag ik me dus af, hoe is die voorlichting in Korea geweest? Uw ouders hebben nooit geweten dat u nooit meer terugkwam? Nee, zij hebben altijd verwacht dat ik weer terug zou komen. Is dat ook een punt wat je, wat, wat, wat je vaak tegenkomt? Dat is natuurlijk ook wat je in, in Spoorloos ziet. Dat ouders inderdaad vaak niet eens weten waar hun kinderen terechtkomen. En dat het ook vaak niet vrijwillig is. Hoe kan dat dan toch? Ja, dat vind ik ook verbazingwekkend. Uh, hè, uh, Spoorloos is een zoekprogramma, is een, emot uh, is een emotieprogramma. Uh, al meer dan twintig jaar een enorme hit. En we kijken er al met name tranen in onze ogen. Maar als je daar een aantal regisseurs naar laat kijken... en juristen, wat mij verbaast is dat dan zo'n moeder huilend haar verhaal doet... dat zij nooit voor afstand heeft getekend. Terwijl wij in het haagse adoptieverdrag hè, de, de, de hebben met elkaar afgesproken... dat er een afstandsverklaring van de ouders moet zitten, uh, in, in de dossiers moet zitten. En die is er vaak niet? Die is er vaak, ja, weinig tot niet... Maar... Of, en wij kunnen dat ook niet controleren of het de ouders zijn die uh, En waarom uh, kan dat dan hebben? niet? Sorry? Waarom kan dat niet? Waarom is die controle zo lastig? Nou, kijk, wij, om het heel kort even uit te leggen. We hebben een kinderrechtenverdrag. En dat staat in artikel 21 en 22... Uh, sorry, 20 en 21 staat duidelijk beschreven wat er moet gebeuren... als een kind zonder ouders komt. En dat wij pleegzorg en alternatieve zorg moeten gaan bieden. Precies, maar zonder als een afstandsverklaring laatste... zou je bijvoorbeeld ook denken... van ja, dit, dit is niet goed. Ik moet, ik moet mijn handen hier bijvoorbeeld niet aanbranden... om zo'n kind bij zijn ouders weg te halen of haar ouders. Nou, dat is, diezelfde vraag zou ik ook aan het ministerie van Justitie willen stellen. Want zij zijn het, uh, het orgaan wat zeg maar, deze uh, adopties goedkeurt... en die ook uh, de vergunninghouders moeten aansturen. Kijk, de vergunninghouders moeten controleren in de landen van herkomst, van is het allemaal goed geregeld? Maar zij kunnen daar niet controleren, want we hebben met elkaar afgesproken... dat we dat uh, in ons eigen land allemaal gaan uh, goed organiseren. En wat mij ook verbaast, ik heb gisteravond nog even een lijstje gemaakt... hoeveel misstanden er al naar voren zijn. Bijvoorbeeld een recent voorbeeld is bijvoorbeeld uh, Karel Brandpunt... met uh, adopties uit Ethiopië, maar we hebben nu uh, Raoul... Uh, dat jongetje uit India wat Dat moet ik inderdaad is. even heel kort uitleggen. En dat probeer ik ook zo kort mogelijk te doen. Uh, dat is Raoul. Dat jongetje werd tien jaar geleden geroofd. Die werd naar een weeshuis gebracht. En daarna ging hij naar adoptieouders in Nederland. Ja. Het staat inmiddels vast dat de jongen is gestolen. De daders in India zijn ook gestraft. Maar de echte ouders van Raoul krijgen hun kind niet terug... omdat de rechter hier in Zwolle een DNA-test weigert op te leggen... die aantoont dat zij inderdaad de ouders zijn... omdat het jongetje die test niet wil. Ja, dat klopt. En ik snap, ik snap de afwegen van de, de rechter. Want hij, hij heeft gekeken naar het belang van het kind. En hij heeft de stem het oordeel van het kind laten wegen. Maar um, wij hebben hier bijvoorbeeld in de grondwet... ook met elkaar afgesproken dat kinderen recht hebben... om te weten wie hun ouders zijn. En ik stel... Ik zet grote vraagtekens bij de deskundigheid en het rapport wat opgesteld is. En hoe die jongen is geïnformeerd en gestuurd. En wat de effecten op de lange termijn zijn voor hem. Nu hij deze kans heeft gekregen om die DNA test te doen. Want stel dat een van de ouders de komende tijd overlijdt over Raoul en de consequenties van zijn ja. beslissing praten we straks. Kort na het nieuws uh, verder met Joan Hansink. Uh, zometeen dus het nieuws, maar uh, straks ook nog bij ons natuurlijk de volgende onderwerpen. De twee gezichten van Saif Gaddafi. En 315 euro te veel per jaar om een woning te mogen huren. En heeft u al een robotstofzuiger? Heeft u er nog nooit van gehoord? Dan moet u vooral blijven luisteren. Dat en meer. na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS Journaal. Het Libische volk zal de wapens opnemen als er een vliegverbod wordt afgekondigd in het luchtruim van Libië. Dat heeft kolonel Qaddafi gezegd in een interview op de Turkse TV. Onder meer de VS en Groot-Brittannië willen het luchtruim boven Libië afsluiten voor vliegverkeer. Voor het kabinet dreigt er grote tegenvaller in de kinderopvang volgens Haagse bronnen van zo'n 200 miljoen. Hoe dat bedrag is opgebouwd en hoe groot het precies is moet blijken uit de voorjaarsnota. De KLM verhoogt de prijzen voor tickets in verband met de sterk stijgende olieprijs. Retour buiten Europa wordt 30 euro duurder en binnen Europa 6 euro. In januari ging de prijs voor een ticket ook al omhoog. En studenten zijn rustiger en braver dan gedacht... blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen onder studenten. Ze drinken minder dan iedereen denkt, gemiddeld zo'n 10 glazen per week. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMWB verkeersinformatie. Het loopt vast op de A4 naar Amsterdam. Tussen Schiphol en het knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer. En aansluitend op de A10 Zuid in de richting van Amersfoort. Daar staat bij de Afrit Oud-Zuid 2 kilometer. Vara Radio 1. Degids.fm. Met de Bora Blekkenhorst. Tot 12 uur hoort u nog uh, al het nieuws over Saif Gaddafi. Hij speelde jarenlang het vriendelijke gezicht van Libië. Maar nu blijkt de zoon net zo fout als zijn vader. De familie Koenen verdient te weinig voor de huidige, maar te veel voor een nieuwe huurwoning. En nooit, nee, nooit meer likken met 3D-postzegels. Bij mij, nog altijd aan tafel, Joan Hansink. Zij is voorzitter van de organisatie United Adopties International. We praten over de problemen waar geadopteerde kinderen mee, te, mee kampen... en het grote gemak waarmee kinderen ook uit niet-westerse landen geadopteerd worden. We komen nog heel even terug op de zaak Raoul, waar we het zojuist voor het nieuws ook over hadden. Uh, dat jongetje wil niet meewerken aan een DNA-test. U zegt dat heeft straks misschien wel heel grote consequenties voor hem. Ja. Maar tegelijkertijd heeft de rechter hier wel aan het belang van het kind gedacht... omdat hij het zelf nu niet wil. Is dat ook niet waar u juist voor opkomt... Als Organisatie. Dat klopt, maar ik vraag me ook af wat de kennis is van de rechten over de uh, adoptie en het geadopteerd zijn. Kijk, we hebben het hier nog steeds over uh, adoptiekinderen. En zo word ik zelf ook al vaak aangemerkt, maar ik ben inmiddels volwassen. Ik ben een geadopteerde, ik heb zelf al kinderen. En wij kunnen vertellen hoe het is, uh, waar je tegen loopt en <coughs> pardon, waar je zeg maar... Uh, in welke fases en welke lastige situaties je tegenaan komt. En ik denk dat het voor hem veel makkelijker is. Wij moeten Roel ook informeren uh, dat het van belang is dat hij zijn ouders kent. En dat hij misschien eventueel die banden op een gegeven moment kan aanhalen. En dat kan voor hem een ander moment zijn als voor mij. Dat kan later natuurlijk alsnog. Dat, kan, ja. dat hij dat alsnog maar wil nu, natuurlijk. Nu leven de, ja, maar dan, dan moet je je afvragen van uh, die, die ouders leven nu nog. En uh, wat gaat er voor de rest nog gebeuren? Kijk. Wat ik, wat ik dus ook veel vreemd vind in deze zaak is dat de adoptieouders hier ook niet aan meewerken. Want zij zijn heel bang dat uh, Raoul hen wordt afgepakt. Maar als we het omdraaien, bij de ouders van Raoul is het al gebeurd. En daar is wij zijn, zijn bij echte geen ouders. Op... Ja. ja, wij noemen dat ouders. Ja, de biologische ouders, ja, Dan maar even voor het gemak. even ja. voor de luisteraar natuurlijk. Ja. Kijk, maar dat is. en, en Omdat zij uit een, hè, laten we zeggen, een derde wereldland komen en geen geld hebben en uh, niet de middelen en de, de, de kansen bieden waarom zouden zij minder verdriet hebben als ouders, adoptieouders hier in Nederland? Moet de rol van de adoptiebureaus uh, ja, scherper worden? Absoluut. Wat ik heel kwalijk vind, is dat Meiling nu... Hè, we hebben Meiling is het adoptiebureau uh, via wie uh, Raoul Nederland is ja. binnengekomen, voor ja. de duidelijkheid. En die ook al betrokken is geweest in uh, even kijken, 2009 bij de gestolen kinderen uit China. Um, en de, er zijn netwerkuitzendingen geweest, uh, een aantal... Waar Heersbelien, uh, toen de tijd nog minister van, uh, van Justitie, gereageerd heeft... dat er een diepgaand onderzoek zou komen. Maar dit is één adoptiebureau. Moet het niet voor alle adoptiebureaus gaan? Ja, maar ja, dan hebben we het bijvoorbeeld over de Karo Brampen... uitzending van 9 januari 2011. Dat ging over geadopteerde kinderen uit eten. En dat is Wereldkinderen. Ja. En uh, waar Ivo opstelt, uh, ook uh, zei, nou, waar ik De vertrouw van justitie, ja, ja, minister van justitie en uh, veiligheid, waar hij ook stelt, uh, ja, daar moet ook een. Uh, ik vertrouw op, uh, op, wereld, op wereldkinderen. Maar wat wereldkinderen. kunt u dan doen als organisatie? Want u zegt, ja, ik maak me daar sterk voor. Dus ik zou zeggen, ga lekker in Den Haag aan die deur rammelen. Ja, nou, wat wij kunnen doen is onze stem laten horen en bewustzijn creëren. Maar goed, laten we wel wezen, Ivo opstelt is zelf adoptievader. Dus in hoeverre wil hij daar in die materie duiken? Nou, zou zijn blik natuurlijk niet mogen vertroebelen wat dat betreft. Ja, maar ik heb al lang gemerkt in het adoptieveld... dat er altijd belangen meespelen En het gaat ook over heel veel emoties. Maar um, nou, ik zou hem wel bij, op deze plek uh, willen oproepen. Wat gaan we eraan doen? Want hoeveel misstanden moeten er nog plaatsvinden... Uh, voordat wij aan de bel gaan trekken van bij twijfel niet doen. Want uiteindelijk waar het ons ook om gaat... al die honderden geadopteerden die ik spreek... waar moet een geadopteerde naartoe als hij erachter komt dat hij verhandeld is? En wat voor effect heeft het in zijn leven om, daar, ja, om daarmee om te gaan? En daar is geen oog meer voor. Dus he, het belangrijke is dat we naar het voortreer kijken. Hoe vinden die adopties plaats? En wij, als jij kinderen wilt helpen, moet je hun ouders eigenlijk gaan helpen? Dat is echt in het beste belang van het kind. In het oorspronkelijke land? Ja. En als we al die gezonde kinderen ook weghalen, wie moet we dat land gaan opbouwen? En vervolgens moeten we hierin gaan kijken naar uh, zorg voor volwassen geadopteerden. Hè? Uh, bijvoorbeeld in het Haagse adoptieverdrag... wat uh, samen uh, opgesteld is door de adoptielobby, dus adoptieouders en mensen... Om te zorgen dat adopties inderdaad ja. goed verlopen natuurlijk. Dat is een, een window dressing, wat ik net al zei. Maar daar zijn helemaal niet beschreven de rechten voor geadopteerden. Naamswijziging, uh, dossierbehoud uh, en inzaken. daar moeten we ook nog ja, ontzettend veel voor betalen. Het zijn je eigen persoonlijke gegevens... En bijvoorbeeld ook uh, financiële tegemoetkoming in je roetsreis. U als organisatie heeft nu in ieder geval dit aan de orde gesteld en u kunt uh, uw stem laten horen. Dank u wel. Joan Hansing, voorzitter van de organisatie United Adoptees International. Vara. De gids .fm. De wereldontvanger. Willem Frank de Noot. De afgelopen week hebben we natuurlijk uitgebreid kennis kunnen maken... met de Libische leider Gaddafi. En daarbij ook nog eens met zijn zoon Saif al-Islam. Want hij is namelijk een belangrijke woordvoerder van zijn vader. Ja, die Saif al-Islam, dat is de tweede zoon van Gaddafi. Je kunt hem eigenlijk het best zien als ja, de PR-man. De spindokter van dat Gaddafi-regime. En uh, Saif was jarenlang ja, het gezicht van het, van het moderne Libië eigenlijk. En de vriendelijke zoon uh, van Gaddafi. En zo maakten wij in Nederland ook kennis met hem. Want wij zagen hem vorig jaar toen het vliegtuig van Afrika Air wezen neerstorten daar bij Tripoli. Uh, en toen ging Saif al-Islam voor het oog van de camera... in het ziekenhuis op bezoek bij Ruben. Weet je wel, het, het, het Nederlandse jongetje... dat toen als enige de crash overleefde. Nou, dat is... Dat is dus Saif al-Islam ten voeten uit. Als je, als je de interviews leest met mensen die veel met hem te maken hebben gehad... ja, kalm en respectabel, dat was Saif al-Islam. Ja, ik zou zeggen, dat is dan wel heel erg bijzonder... want nu kennen we hem vooral als een tiran die op tv roept... dat het bloed door de straten zal stromen, nogal scherpe uitspraken. Maar waar komt dan dat keurige imago dat hij dan dus blijkbaar ook heeft vandaan? Nou, dat imago, daar heeft hij jarenlang aan gewerkt. Dus dat, dat stond eigenlijk ook wel als een huis. Kijk, in, in 2003 begon Gaddafi uh, uh, met het opgeven van zijn massacreden... Zijn vernietigingswapens, hij zwoerd zijn steun aan het, aan het terrorisme zwoer hij af. Hè. Dus uh, Libië opende zich voor, uh, voor de internationale gemeenschap. En uh, daarbij speelde die Saif al Islam een heel belangrijke rol uh, als, als een soort van stem van redelijkheid en, en openheid. En in 2004 gaf Saif een interview aan de Australische televisie. At the beginning of course, it wasn't easy, but he realized that it is in our favor for him, for the Libyan society, for the future of the next generation. And I think all of us we agreed that uh, Libya should adopt civil reforms, internal and external. Ja, die, die die vertelt dus dat zijn vader ervan overtuigd was geraakt... dat er hervormingen, hervormingen moesten komen in Libië... voor hemzelf, voor de Libiërs... en ook vanwege de relaties met het buitenland. En die Seif die gaf zelfs toe dat zijn vader fouten had gemaakt... tijdens de Libische revolutie. Ja, menen die dat dan echt, of was het gewoon een mooie praterij? Nou, volgens Richard Dalton, dat is een Britse oud-ambassadeur in Libië... menen die cijf dat echt. Hij, hij zag in de zoon van Gaddafi een echte hervormen. Hij He me as als iemand die good ideas for how to modernize the Libyan economy and how to ease the restrictions imposed by decades of rule by his father On Libyan society and on politics. Volgens deze oud ambassadeur, deze meneer Dalton, wilde Saif zijn land moderniseren en had hij ook goede ideeën. En Saif vond dat zijn vader een verstikkende greep had op de Libische samenleving en de politiek en dat moest anders. Ja, lof alom voor deze zoon. Maar welke plannen had hij dan voor Libië? Nou, hij had plannen voor een, voor een grondwet. Hij wilde op termijn uh, verkiezingen en Saif had echt een toekomstbeeld. waarin Libië werd bestuurd door kundige managers. Een soort van uh, liberale ideeën had hij. Maar uh, Gaddafi. Zelf, Kaddafi senior, die zag dat helemaal niet zitten, al die moderne ideeën van zijn zoon. Want dat botste gewoon heel erg, ja, met zijn eigen idee van, van de revolutie. Dus Saif, die kwam op een gegeven moment op een zijspoor terecht, maar hij bleef wel voorzitter van zijn eigen Gaddafi Foundation. Dat was een, een, een nogal rijke liefdadigheidsinstellingen en die strooide met miljoenen voor allerlei ontwikkelingsprojecten. En die zet zich ook in die foundation voor de mensenrechten en voor politieke hervormingen in Libië. Nou, dan nog internationaal was Saif echt mateloos populair bij buitenlandse politici. Uh, bij het zakenleven, uh, bij academici. En sommigen bleven geloven in Saif's in hervormingsagenda. Maar was dat dan ook niet een beetje naïef als je ziet hoe hij zich nu ontpopt natuurlijk? Nou, ik, ik las een, een interview in een Foreign Policy Magazine met een bekende Amerikaanse politicoloog, Benjamin Barber. Die had ook heel warme contacten met Saif, zag zichzelf ook een beetje als een adviseur. En ja, hij vindt zichzelf absoluut niet naïef. Kijk, die Barber die vergelijkt Saif Al-Islam uh, met de rol van, van Michael Corleone uit The Godfather. Ja, Michael is de goede zoon hè, van een maffiabaas, een oorlogsheld... maar ook iemand die helemaal niets met al die maffiazaakjes... van zijn familie te maken wil hebben. Maar als, als dan zijn vader, dan wordt hij op de grote Don Corleone... Wordt een aanslag gepleegd en dan gooit Michael zijn, uh, zijn reputatie overboord... en dan kiest hij onvoorwaardelijk de kant van zijn vader. En volgens deze politicoloog, deze barber, doet Saif al-Islam nu precies hetzelfde. Ja, maar je kan je natuurlijk afvragen of Saif ook echt wel die goede zoon... die Michael Corleone was natuurlijk. Ja, of hij die ooit is geweest. Ja. Ja, de, de BBC World Service... Die is sprak met iemand die heel dicht bij de familie Gaddafi zou staan. Uh, die, die wil per se anoniem blijven. En volgens deze persoon is Saif nooit echt een goede vent geweest. Ik geloof niet dat de man een goede guy. is. En ik denk dat deze crisis ons precies exactly is waar hij Saif is. Exactly like hij I, I, I uh, is precies zoals zijn vader. Ik geloof altijd dat dit hele reformagenda en de Libië van morgen... gewoon een theater is. Ja, dat was de vervormde stem, hè? die persoon ja. wilde anoniem blijven. En het klinkt wel een beetje als, zie je wel, ik heb het altijd gezegd... die jongen die deugt niet. nou Deze crisis laat volgens deze anonieme persoon zien... dat Saif, die is net als zijn vader... en, en de hervormingsagenda van Saif was gewoon een toneelstukje. ja En in elk geval die Saif zich de afgelopen weken... als een fanatiek verdediger van zijn vaders regime. Er staat bijvoorbeeld een, een video op, op YouTube, die stiekem gefilmd... en daarin laat hij misschien wel zijn, wa zijn ware gezicht zien. Hij staat daar zwaaiend met een heel groot en dan staat hij een, een groep Gaddafi-aanhangers op te zwepen. Ja, broeders, zegt Saïf. Uh, jullie krijgen alle steun en wapens. Alles komt goed. Jullie zullen overwinnen. En of het een mooi toneelstukje is, moet natuurlijk nog, nog maar blijken. Willem Frank de je dankjewel. Tot vrijdag. Tot vrijdag. Gids.fm Meneer en mevrouw Koenen, 70 en 68 jaar, zij moeten hun huis uit. Mevrouw verloor onlangs haar bijverdiensten... en daarom moest het echtpaar op zoek naar een nieuwe woning. Eind vorig jaar vonden ze er een die voor hun betaalbaar was. Ze accepteerden de woning op 29 december en ze konden erin op 4 januari. Maar toen, toen ging het mis, want in januari zijn er nieuwe regels ingevoerd. En het gezamenlijke inkomen van meneer en mevrouw Koenen... is nu net te hoog om nog voor deze woning in aanmerking te komen. En met net bedoel ik ook echt... Net 315 euro en 60 cent bruto per jaar. Te veel. En nu, nu is er van alles mis. We gaan naar Bergambacht, vlakbij Gouda. Mevrouw Koenen, hoe laten de omstandigheden zich hier het best omschrijven? Hoe is de situatie? Hoe voelt u zich? Ik voel me heel, heel naar. Ik woon hier 42 jaar. Kinderen zijn hier geboren. Nou ja, wij kunnen de huur dus niet meer opbrengen. Dus we staan binnenkort op straat. Even over uw persoonlijke omstandigheden. Nou zou je zeggen, ja, u bent oud, u bent wijs, mag ik hopen. Het is hier voorbij, je moet naar een ander huis. Ik heb begrepen dat het u enorm aangrijpt. Waarom? Ja. Nou, omdat mijn hart en ziel hier in Bergambacht ligt. En mijn kinderen wonen hier. Ik pas drie dagen op mijn kleinzoon. Dus daarom zou ik dolgraag hier willen blijven wonen. Nou is de situatie zo uit de hand gelopen. Uh, u heeft een huurachterstand. U moet hier elk moment weg. Ja, ik moet hier weg. Ja toch. O, u zegt aanwijzingen van uw man, de heer Koenen, we hebben u nog niet gehoord. Het gaat niet goed met uw vrouw. Ze houdt zich geloof ik nog enigszins flink. Ik ben dus ze houdt zich uh, op dit moment uh, zeer flink, want dit is gewoon niet meer uh, op te lossen. Wij verdienen 315 euro te veel om voor een sociale woning in aanmerking uh, te komen. Nou, daar komen we zo over te spreken. U uw vrouw uh, zit nu te huilen. Af en toe wordt het mij ook wel te veel natuurlijk. Ik ben het slachtoffer van de, van de wetgeving die er nu is, de nieuwe regelgeving. Anders hadden wij dus begin januari een, in een andere woning gezeten... en dat zou ons op maandbasis 1000 euro schelen. Uh, de, de inschrijving sloot 3 januari. Omdat dan toevallig 1 januari geweest is, zijn die nieuwe EU-regels van kracht... En dan geldt er dus een maximum inkomen. Uh, waaraan je moet voldoen om voor die woning in aanmerking te komen. Nou, toen zei ze: ja, mevrouw Koenen, we moeten ons houden aan de regels van de EU. Dus het spijt me vreselijk, het gaat niet door. Nou, dan val je zo in een diep gat. Het wordt u te veel, hè? Ja, het wordt me te veel. Waarom? Nou, omdat ik volgende week of twee erop staat sta. Dan kan u toch begrijpen dat het me te veel wordt? Europa heeft tegen Nederland gezegd de concurrentie tussen vrije verhuurders en corporaties moet eerlijker De corporaties mogen maar tot een bepaald inkomen sociale huurwoningen verhuren. Dat is 33.614 euro per jaar. Hoeveel verdient u samen? Uh, 33.929 euro. En 60. En hoeveel verdient u dan te veel op jaarbasis bruto? 315. Euro en 60 cent. Dan ga je nadenken. Uh, kan ik nog iets verzinnen? Kan ik iets regelen? Ik verdien 315 60 euro Bruto per jaar te veel. Ik ga me, weet ik veel. Ik ga mijn pensioenfonds bellen. of mijn pensioen met de 316 euro naar beneden kan. Dat heb ik gedaan. Je kan alleen een pensioen afkopen op het moment dat het pensioen gaat starten. En als het eenmaal gestart is, dan is het niet meer afkoopbaar. Wat zijn de andere mogelijkheden? Scheiden? Scheiden. Na 48 jaar getrouwd te zijn, uh, scheiden? Nee, nee. Toen ik trouwde, heb ik beloofd altijd bij hem te blijven. En nou, daar houd ik mij aan. Ik kan het niet. Emotioneel niet. Nee, nee. Ik kan dat niet. Dan maar op straat. Ik heb gebeld met minister Donner, die gaat over deze kwestie. Ja. Donner wil niet reageren op deze zaak, maar zegt zijn voorlichter... de corporaties hebben de mogelijkheid om 10 procent van hun sociale huurwoningen, juist voor dit soort gevallen te gebruiken. Heeft u daar aan gedacht? Ik ben dus bij de woningbouwvereniging weer geweest. Ik ben daar eigenlijk bijna dagelijks bezoeker. Ja, maar meneer, u bent niet urgent. Want er worden hier woningen gesloopt, hele straten tegelijk. En de mensen die dus in die sloopwoningen wonen, die gaan dus voor. Zijn er geen panden hier die te koop staan, die slecht verkocht kunnen worden... waar uiteindelijk in kan wonen, desnoods als antikraak? Dat hebben wij ook overwogen en we hebben dus een aantal makelaars benaderd. Maar hier in deze omgeving worden de woningen toch relatief snel verkocht. Er zijn dus ook sociale antikraakpanden, maar daar gelden dezelfde normen weer voor. U verdient daar te veel voor? Precies. Ja, hetzelfde verhaal. Ja, het is echt waar. We praten nog niet over 1% dat we te veel verdienen. Ik heb de VVD uh, gemaild, die zeggen ja... Laat hij gebruik maken van de 10%-regeling. Ik heb de Partij van de Arbeid gemaild, nog geen reactie ontvangen. Uh, ja, De SP vindt het verschrikkelijk. Maar dat is natuurlijk onvoldoende om deze kwestie te veranderen. Uh, men is nu uh, dit soort gevallen als de onze aan het verzamelen... om een druk uit te oefenen op de politiek... om deze regel toch teruggedraaid te krijgen. En wat moet u tot die tijd? Op straat slapen. Ik ben uitgedacht, wij zijn uitgedacht. En er is echt geen... Oplossing. Echt niet. Meneer en mevrouw Koenen, ze zijn ten einde raad en binnenkort staan ze dus op straat. Morgen praat verslaggever Bert Molenaar met de woningbouwvereniging en hij stelt hen dan de vraag: hoe kan dit? Hoe kun je vanwege 315 euro en 60 cent bruto per jaar te veel geen betaalbaar huis meer krijgen? Morgen dus, deel 2. De Gids. 3D-technologie op je televisie thuis, de robotstofzuiger en postzegels per sms. Dat zijn de onderwerpen in de Gadget-rubriek vandaag. En ik bespreek ze met Frank Everaert van Hardware.info. En hij zit in de studio in Den Haag. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen. 3D in de bioscoop, ja, dat kennen we natuurlijk. Maar deze technologie is nu ook steeds vaker thuis beschikbaar op je eigen toestel. Heel fijn. En Philips en LG komen nu met een nieuwe techniek. Ja, uh, tot nu toe als je uh, 3D wilde kijken thuis in je woonkamer. dan had je televisies met de zogenaamde actieve 3D-bril. Uh, dat waren voornamelijk wat duurdere televisies. Maar je denkt aan vanaf zo'n 1000 euro en, uh, en meer. En uh, Philips LG komen nu met de nieuwe uh, uh, 3D-televisies. en die maken gebruik van passieve brilletjes. En dat is uh, veel goedkoper. Maar hoe dan ook een bril op? Eh, inderdaad, maar het grote verschil is dat bij die actieve brilletjes... die waren wat meer vermoeiend voor je ogen. De lensjes die voor, het, eh, voor, voor de bril zaten, die knipperden. En bij eh, de passieve technologie die Philips en LG nu introduceren... Is het, eh, ja, dan blijft het beeld gewoon constant voor, voor je ogen. Het is een beetje vergelijkbaar met de brilletjes die je ook in de bioscoop krijgt. Die, zijn dus ook, die brilletjes zijn ook veel goedkoper. En de kwaliteit? De kwaliteit is ietsje minder, uh, uh, maar ja, kijk, het 3D-effect is wel eigenlijk net zo goed. En doordat het wat minder vermoeiend is, is het ook wel heel prettig om naar te kijken. Uh, en een ander groot voordeel is die brilletjes voor die actieve televisies, dus die dure televisies van dit moment, die waren zo rond de 100 euro per stuk. Uh, die nieuwe uh, passieve brilletjes, die gaan maar een paar tientjes per stuk uh, kosten. En bij de televisies die je tot nu toe had met die actieve brillen, daar, ja, die, die, die, die, brillen die werden er vaak die zijn niet meegeleverd. Terwijl bij die goedkopere televisies die nu komen, met die passieve brilletjes, worden al vaak al een, een paar brilletjes meegeleverd. zodat dus je al met, met, met, met je hele gezin naar het idee kunt gaan kijken. Ja, met z'n allen lekker met zo'n brilletje op de bank voor de buis. Maar ja. Ja, die brilletjes zitten er dan bij en worden ja. ook nog goedkoper. Maar hoeveel uh, goedkoper wordt die televisie? Uh, ja, dat is nog niet helemaal zeker. Maar je denkt, ja, 3D-televisies zul je nu zometeen gaan krijgen vanaf zo'n 700 euro. Uh, uh, uh, dat zullen zowel actieve als passieve televisies gaan zijn. Uh, alleen die actieve televisie, daar zullen meestal geen brilletjes bij zitten. En helemaal zonder brilletje? Ja, dat heb je onder meer op die uh, Nintendo 3DS, die, die kleine gamecomputer die, die nu uitkomt. Uh, uh, uh, dat, dat gaat nu komen. Uh, het enige probleem is met die technologie, is daar moet je heel erg recht, dicht uh, recht op voor gaan zitten om, uh, om, het, om het goed te kunnen bekijken. Met je uh, neus erbovenop, zeg maar. Uh, ja, en echt kaarsrechten voor. Uh, je zal het ook gaan zien op, op bijvoorbeeld notebooks. Daar zullen ze die technologie ook op gaan toepassen. En die techniek is een beetje te vergelijken met die aanzichtkaarten. Weet je wel, die 3D-anzichtkaarten uh, waarbij je dus ook zo'n zo ja. effect hebt. Um, alleen uh, uh, uh, het nadeel is dus, je moet echt recht ervoor gaan zitten. Er zijn wel fabrikanten die op dit moment heel druk bezig zijn met het ontwikkelen van dergelijke televisies. Toshiba heeft er al eentje op de markt in, uh, in Japan. En waarschijnlijk in de loop van volgend jaar uh, zal er ook een, uh, een televisie op de, Neder uh, de Nederlandse markt komen die dat die die mogelijkheid heeft. Maar ja, de vraag is of dat wel zo prettig gaat zijn. Want ja, je moet allemaal kaarsrecht netjes op de bank voor gaan zitten, om, om dan het 3D-effect te gaan kijken. Je kan er niet zo schuin voor gaan zitten. Dus Stop. dat is ja, niet zo heel erg handig voor de Nederlandse huiskamer. Een beetje hangen is er dan dus niet meer bij. Nee. Uh, ja, van de digitale tv naar postzegels per sms is een nieuwe mogelijkheid in Zweden en Denemarken. Maar hoe werkt het? Ja, uh, je moet gewoon een sms'je sturen naar, uh, naar, uh, naar, uh, naar het postbedrijf dan. En je krijgt een sms'je terug. Daar zit een code in. En die code die schrijf je gewoon op je brief. En uh, ja, die brief die breng je dan vervolgens naar de brievenbus. En uh, die wordt verzonden. Dus je hoeft niet meer speciaal naar, uh, naar het postkantoor of naar een boekwinkel te gaan om uh, postzegels te halen. Eigenlijk heel erg handig. Ja, en weet de postbode dan wel inderdaad dat die code klopt? Uh, nou ja, dat zal ongetwijfeld onge uh, gescand worden door, uh, door de computers in het, uh, in het uh, sorteerbedrijf. Uh, en ja, het, het, het is heel erg... Ja, ik vind het zelf wel een heel handig idee. Maar je moet nog wel zelf naar de brievenbus om die brief te posten natuurlijk. Dat klopt. Dat kan dat klopt. niet makkelijker? Ja, in Duitsland hebben ze nu een, een systeem bedacht dat heet e-post. En uh, dat is een techniek. En dat is eigenlijk een beetje bedacht om uh, ja, officiële brieven te kunnen versturen. Want ja uh, aan een e-mailadres kan je natuurlijk niet zien of dat daadwerkelijk de persoon is die je denkt dat het is. Uh, er, zit, er is niks geverifieerd. En wat de Duitse post nu aan het ontwikkelen is, dat, dat is een e-postbrief. Uh, daarvoor moet je uh, jezelf uh, aanmelden op de website van de Deutsche Post. Vervolgens moet je eventjes uh, naar het postkantoor gaan... om daar je identiteitsbewijs te laten zien. Uh, en dan weet, je, weet de verzender, als ze een mailtje naar je toe sturen... dat jij het echt bent. En die moeten dan natuurlijk ook uiteraard ook via dat systeem verzonden worden. Nadeel van het systeem is dat het eigenlijk best duur is. Want het verzenden via die e-postdienst van uh, Deutsche Post... dat kost 55 cent en dat is net zoveel als een brief versturen in Duitsland. En krijgen we dat er hier ook snel? Uh, nou ja, ik denk wel dat het iets is wat interessant is voor, uh, voor de Nederlandse markt. Maar ja, misschien dat uh, Deutsche Post via haar dochter cent het uh, ook in Nederland gaat introduceren. Van de post naar de robotstofzuiger. Want dat is eigenlijk de gadget ja. Ja, van de week. We hem dan zo moet je het dan zomaar noemen. Hoe werkt die? Nou, eigenlijk is dat een... Ja, ik denk dat uh, heel veel mannen dat uh, graag in huis willen hebben. Want dat, uh, dat scheelt je toch even weer een wekelijks klusje. De mannen uh, die hier zitten beginnen te lachen, Frank. Dus ik denk <laughs> dat het wel een, een succes zal worden. Uh, het is, het is, een, het is een, ja, een apparaat dat zet je in je woonkamer neer. En uh, ja, je zet hem aan. En ja, als jij er niet bent, gaat hij jou, uh, jouw woonkamer uh, uh, stofzuigen. Hij gaat kijken waar zitten de hoekjes, waar staan de apparaten en de, de kasten in je kamer. En gaat er omheen stofzuigen. Uh, sommigen kunnen het trouwens tegen ook onderdoor als ze er onderdoor passen. En uh, ja, het is eigenlijk heel erg handig. En uh, langzamerhand wordt het apparaat steeds goedkoper. Uh, ze zitten nu rond de 400 euro, maar er gaan al verhalen dat, uh, dat ze rond de 200 euro gaan kosten. En ja, het is, uh, het is een heel slim ding. En werken ze echt? Ze gooien echt niks om en ze zuigen alles op? Nee, ja, ze detecteren alle spulletjes. Maar ik kan me voorstellen, als je nou een hele mooie dure mingfase in je kamer hebt staan, dat je zegt van nou, ik heb liever niet dat hij die even zelf gaat detecteren. En dan heb je zogenaamde virtuele muren voor. Dat is dus een, ja, een dingetje wat je ervoor zet. En dan weet hij dat hij daar niet moet komen. En hij, uh, ja, het stof is ook echt helemaal weg. Hij laat niks liggen. Het werkt vrij goed. Uh, uh, en ja, uh, omdat, je, omdat je er niet bij hoeft te zijn... kan je natuurlijk gewoon een paar keer per week dat ding door je kamer heen sturen. En uh, ja, uh, een collega van mij die is er zo, was er zo enthousiast voor... dat hij er uh, maar eentje heeft aangeschaft. En uh, ja, hij is er nog steeds heel tevreden over. En ze zijn verkrijgbaar hier op de Nederlandse markt ook? Ja, zeker. Uh, uh, ze kosten rond de 400 euro. Je hebt ze onder meer van het merk iRobot. Samsung heeft er ook eentje. En uh, Philips komt er ook binnenkort met eentje op de markt. Nou, niet alleen de, de mannen vinden het prettig, maar ik hoor zojuist ook de vrouwen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik zou het ook wel heel erg prettig vinden... Uh, om zo'n ding in huis te hebben. Frank Everaard van hardware.info, Dankjewel. En alle informatie vindt u op onze website bij de rubrieken. En dan moet u even klikken op het kopje gadgets. Waar ga ik nog mijn luie stoel voor in vanavond? Waar ga ik naar kijken? Nou, het programma Profiel die zoemt in op CDA. CDA er Ernst Heersbalin. die zei op het CDA-congres eind vorig jaar... over wel of niet samen regeren met de PVV. Doe ons dit land niet aan. Doe dit onze partij niet aan. Doe dit de mensen in ons land niet aan. In Profiel vertelt hij waarom hij dat zei. Om vijf voor elf op Nederland 2. En een Cream voor Detroit lijkt me ook boeiend en ook nog eens mooi. Want de documentaire schetst het dramatische verval van de Amerikaanse stad. Detroit. U weet wel, dat is de stad van Motown en de auto-industrie. En het schijnt heel mooi gefilmd te zijn. Om kwart over elf is dat op canvas. En Frank Dumos is hier, want uh, die presenteert straks lunch. Wat gaan jullie doen? Als je aan humor denkt, dan denk je toch niet... dat dat een hele goede manier is om geld in te zamelen. Maar er wordt een poging gedaan. De VAR en gaan de gekste dag van de grond krijgen... met heel veel humor erin. Bedoeld om geld voor goede doelen op te halen. We gaan het hebben over de uitgesproken balk. De uitgesproken programma's die stoppen. De EO die trekt als eerste de stekker eruit. We praten straks ook met anderen daarover... wat er allemaal moet gaan gebeuren. En dat gaat gebeuren in onze mediaforum met Bart Brouwers... van de Telegraaf Mediagroep en blogger Joost Niemeijers. Zij praten over de toestand... in. Updates, want zometeen in lunch. Straks dus. Dit was de gids.fm, waarin Jesse Klaver van GroenLinks de steun van zijn partij intrekt aan de gratis schoolboeken die ouders van schoolgaande kinderen sinds 2009 krijgen. Al bij de begrotingsbehandeling van dit jaar heb ik aangegeven uh, dat we volgens mij beter van deze, van deze wet kunnen afstappen, van die gratis schoolboeken. Want het is een cadeau voor de hoogste inkomens eigenlijk. Tot morgen, dan zit ik weer op deze plek.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 Ga voor de voorwaarden naar uw Peugeot dealer of kijk op Peugeot.nl. WorldTicketcenter.nl Ook de goedkoopste hotels en autohuur. WorldTicketcenter.nl Dit is Radio 1.